5 uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. De Maleisische politie behandelt de zaak rond het overlijden van het Nederlandse model Ivana Smit toch als een moordonderzoek. Dat heeft de politie in Kuala Lumpur bekendgemaakt. Er komt een speciaal onderzoeksteam dat de zaak opnieuw gaat bekijken. Eerder ging de politie uit van een ongeluk. Maar vorige week besliste een rechter al dat het onderzoek naar de dood van het model van 18 moest worden heropend. Ze viel bijna twee jaar geleden van de twintigste verdieping van een woontoren in Kuala Lumpur. Ze verbleef daar bij een Amerikaans echtpaar met wie ze naar een club was geweest. Daar hadden ze samen veel alcohol gedronken en drugs gebruikt. Het Openbaar Ministerie eist tien jaar cel en tbs tegen de man die een Amerikaanse studente heeft doodgestoken in een studentencomplex in Rotterdam. Joel S. van 24 heeft bekend dat hij haar om het leven heeft gebracht, maar zegt niet meer te weten waarom. Hij zegt dat hij de Amerikaanse wilde aanspreken omdat hij boos was. Er ontstond daarna bij de deur een worsteling en de man stak de studenten toen tientallen keren. Volgens deskundigen heeft Joel S. stoornissen als autisme en schizofrenie en leed hij aan psychoses. De voorbereidingen voor de bouw van het Namenmonument voor Holocaustslachtoffers in Amsterdam kunnen doorgaan. De Raad van State oordeelt dat de bezwaren van omwonenden van het, Weesperplant, van het weesperplantsoen niet voldoende zijn om het werk stil te leggen. De buurtbewoners zijn bang voor onveilige situaties omdat er te weinig ruimte zou zijn voor de verwachte aantallen bezoekers. Het namenmonument moet over anderhalf jaar klaar zijn. Op de campus van de Technische Universiteit in Hongkong wordt niet meer geprotesteerd. Alle demonstranten zijn weg en de rust is teruggekeerd, heeft de universiteit bekendgemaakt. Het beschadigde gebouw wordt opgeknapt en gaat binnenkort weer open. Het weer. Vanuit het zuiden trekt een regengebied over. Het waait daarbij flink. De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar een graad of acht. Ook morgen regent het van tijd tot tijd. Pas later op de dag wordt het droog en stroomt er koelere lucht het land in. En tot die tijd is het, net als vandaag, zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat iets meer dan 100 kilometer file in de regio. Het is voornamelijk druk op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoek en en de Dorp. Daar staat 23 kilometer file en de vertraging is 40 minuten. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht een kwartiertijdverlies... tussen Breukelen en Maarsen. En het is druk op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Er staat een auto met pech voor de aansluiting met de A10. Daardoor heb je daar een kwartier op onthoud. De rechterrijstrook is dicht... Op de A9 van Amstelveen naar Den Helderen kwartier oponthoudt tussen Akersloot en Heilo. En 20 minuten tijdverlies voor het verkeer op de N506 van boven Karspol naar Horen. Het staat vast tussen Horen en de aansluiting met de A7. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Zin in VFM, ZFM. ZFM. ZFM.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 Maar nou, mocht jij in de auto zitten onderweg naar huis? Ja, voor de luisteraars van CFM, er is een kleine file... And in a dance, it's just a dance If you one more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 Don't even have to roll, don't even have to drive Just slide, slide, slip slide. Just forget about the troubles and your nine to find and just sail on. That's what you do, just sail on. Now the view's so pretty, hey, what do you think? What is it called? It's called a lakeside scene. <laughs> No lie. We're leaving here in a cloud of smoke and the, that, that, that, that, that's all, folks. De luisteraars van ZFM, welkom bij Primetime. Drie minuutjes over de klok van half zes inmiddels. De files lijken een beetje opgelost in de regio. Tenminste, ik zie er weinig meer, dus wat dat betreft is er geluk.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 van CFM. Op de website van de CFM. Ja, dat is voor de hand liggend, hè. En het is bijna uh, kwart voor zes... Dance Radio, Amsterdam. Amsterdam's most wanted. Like it's legal? Playing funky tracks, soulful dance, classic Grew. grooves. All day long for free. The jam of Amsterdam. Dance Radio.